Dit is Radio 1. Het is 10 uur, Trudy Vendrig met het NOS-journaal. De stembureaus in Zuid-Soedan zijn gesloten. Een week lang heeft de bevolking in een referendum kunnen stemmen over onafhankelijkheid. Soedanese emigranten in Australië hebben vijf dagen extra de tijd gekregen om te stemmen vanwege de overstromingen in Queensland. De Amerikaanse oud-president Carter, die de waarnemingsmissie leidt, denkt dat meer dan 90% van de kiesgerechtigden heeft gestemd en dat de meerderheid voor afscheiding van het noorden is. De uitslag van het referendum in zuid soedan wordt op 14 februari bekendgemaakt. Er lopen twee onderzoeken naar de brand in een goederenwagon op een rangeerterrein bij Zwijndrecht. Niet alleen de Onderzoeksraad voor Veiligheid, maar ook het Openbaar Ministerie doet onderzoek. Het OM bekijkt of er sprake is van verwijtbaar gedrag en of de juiste vergunningen zijn verleend. Volgens de burgemeester van Zwijndrecht is er over de oorzaak van de brand nog niets bekend. Hij zegt dat er geen gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Minister Leers voor Immigratie en Asiel kijkt zo snel mogelijk naar de zaak van een jonge asielzoeker uit Almelo. De jongen van acht jaar oud heeft een hersentumor en is uitbehandeld. Hij heeft mogelijk nog maar een paar weken te leven. Samen met zijn moeder vluchtte de jongen zeven jaar geleden uit Sri Lanka. De school van de jongen heeft een dringend beroep gedaan op de immigratie- en naturalisatiedienst om de twee een verblijfsgunning te geven. De druk op de omstreden president Bakbo van Ivoorkust om af te treden neemt steeds verder toe. De Europese Unie heeft het de goede bevroren van banken, kakaohavens en het staatsoliebedrijf en sancties opgelegd aan de staatsomroep RTI. Deze instellingen blijven achter Bakbo staan en zouden hem financieel steunen. Al eerder besloot de EU dat Bakbo en een aantal mensen om hem heen geen visum meer krijgen voor Europese landen. Bakpo erkent nog steeds niet dat hij de presidentsverkiezingen van eind november heeft verloren. Van oppositieleider Ouattara, die wordt internationaal erkend als de nieuwe president van de Ivoorkust. Het weer. Vanavond en vannacht droog en 7 graden. Morgenochtend kans op wat motregen. In de middag flinke periode met zon. En het wordt dan tussen de 9 en 12 graden. Dit was het NOS-journaal. Nogmaals, goedenavond. Nog een uur langs de lijn. Rest ons met veel vooruitkijken naar het voetbal dat aanstaande woensdag weer begint. En naar basketbal. Leiden den Bos. Want die zijn nog steeds bezig. Leon kersten. Nummer 2 Leiden tegen nummer 3. Den bos van de competitie. Leiden wil graag winnen, maar het is nog 7 minuten te spelen in de 5 mei in Leiden. En ik denk dat het moeilijk wordt. Maar het kan nog wel. Want het verschil is binnen de psychologische 10 punten gekomen door de score van Terrence Johnson. Dus het nu 42-52. Andrew Gold zong over een lonely boy. Sport kort. De Oostenrijkse skier Klaus Krul heeft de wereldbeker afdaling in Wengen gewonnen. Hij was op de ruchte Lauberhorn iets sneller dan twee Zwitsers, Didier Kusch en Carlo Janka. Sprinter Patrick van Luik heeft bij indoorwedstrijden in Zoetermeer... twee keer voldaan aan de limiet voor de EK-indoor. Die zijn begin maart in Parijs. Van Luik liep in de halve finale van de 60 meter, 6 seconden en 67 honderdste. Precies de limiet. En in de finale was hij nog een honderdste van een seconde sneller. De waterpolsters van Polar hebben zich in de eerste ronde van de Champions Cup in Florence goed hersteld van de forse nederlaag van gisteren tegen titelverdediger Olympia Kos. De vrouwen uit Ede wonnen hun tweede groepswedstrijd met 11-8 van Fiorentina. De eerste twee in de pool gaan door naar de kwartfinale. De tennissers Thomas Schorel en Aranza Rus... zijn nog, een over, nog één overwinning van de Australian Open verwijderd. Beiden wonnen hun tweede wedstrijd van de kwalificaties. Schorel klopte de Oostenrijker Stefan Koebek. En Rus was veel te sterk voor Elisabeth Holland. En die komt uit Australië. De Spanjaard David Ferrar heeft het toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland gewonnen. Hij klopte de Argentijn David Nabaldian in de finale. In Sydney was de Fransman Gilles Simon de beste. Hij won van Victor Troitski uit Servië. De Nederlandse judoka's hebben op de eerste dag van de World Masters in Baku naast de medailles gegrepen. Meer dan vijfde plaatsen voor Dex Elmond, Jeroen Moore en Annika van Emde zaten er niet in. Elisabeth Willeboortse en Kitty Bravik stelden teleur met hun negende plaats in Baku. Er komen de beste 16 per gewichtsklasse in actie. Morgen is de slotdag. Snowboarder Rocco van Straten is bij de wereldkampioenschap in Barcelona als vierde geëindigd op het onderdeel Big Air. De wereldtitel was voor de Finn Petja Piri Roynen van van Straten was de enige Nederlander in de finale. En de Spaanse middenvelder Jordi Lopez speelt de rest van het seizoen voor Vitesse. Hij komt van Swansea City. Lopez is een oude bekende van Vitesse-coach Albert Ferrer. Die was in de opleiding van Barcelona een tijdje zijn trainer. You promised me Arrow Emerald met stuk. Leo Kerst heeft vanavond al een paar keer gezegd... Den Bosch zou winnen van Leiden. Hoeveel is het nu, Leo? Nou, 60, 63. Kan nog steeds. <laughs> maar uh, ja, het was uh, net nog 13 punten verschil. En nu zijn er nog maar 3. En nou ja, de achtergrond kunt u wel horen. De DJ doet zijn speakers uh, vol open. Het publiek doet mee. En eigenlijk is wat Leiden laat zien, dat heeft niks met teambasketbal te maken. Maar dat doet er helemaal niet toe. Het is volledig op emotie. Het is Monta McGee en Ross Beckering. 1 tegen 1 tegen de tegenstander en dan gewoon scoren. Ja, zo, zo simpel kan het basketbal natuurlijk ook zijn. Het, de, als het als team niet lukt, en het lukt Leiden als team 37 minuten niet... dan probeer het maar 1 tegen 1 de laatste 3 minuten. En we zitten inmiddels in de laatste 2 minuten. Leiden staat nog 3 punten achter. De laatste 3 punten was van Worthy de Jong... En de Bos pakt echt geen ene enkele rebound. Dat is de hele wedstrijd al een probleem. Maar nu Leiden aandringt, vol op emotie. Als ze dan missen, dan moet de Bos eigenlijk de rebound pakken. Maar die hebben ze niet. En daardoor kreeg Leiden de tweede, de derde, de vierde en de vijfde kans. En dat was net ook toen het verschil was. En nou, bij de zesde kans kwam die bal bij Wertie de Jong. En die dacht, nou, als iedereen mag schieten, dan doe ik dat ook maar. En hij schoot hem raak. En daardoor, nou iedereen op de bank hier, iedereen staat. 60-63, 2 minuten en 8 seconden. En coach Raul Corner van Den Bosch die moest maar een time-out nemen. En ik ben benieuwd hoe Den Bos na die time-out van hem terug op het veld komt. Nou, dus de gemoederen zullen even moeten bedaren. De stand met nog iets meer dan twee minuten in de 5 mei 60-63. We verder met volleybal. want Pollux won de wedstrijd tegen Weert met 3-1. Lars Geerts praat na met een van de verliezende speelsters. Suzanne Freeriks, uh, verloren van Pollux. Waar hebben jullie het laten liggen vanavond? Uh, passive. Ik denk als wij, uh, goed en, toen wij goed en het serveren waren, dat we gewonnen hebben en andersom ook. Dus dat, uh, daar is nog wat verbetering bij ons, zeker. Ik miste ook bepaalde snelheid bij jullie in de aanval. Het eerste tempo bij jullie liep heel erg goed, snelle bal door het midden. Maar aan de buitenkant deden jullie er te lang over, dat gevoel had ik. Ja, ze verdedigen goed en uh, het duurde een tijdje voordat we een beetje in ons ritme kwamen. En uh, Het is weer even wennen naar uh, een hoogtepunt zeg maar, voor uh, mentaal. Dan ben je natuurlijk bezig met de Cup. En dan is het altijd, je weet het van tevoren, het is altijd lastig die wedstrijd daarna, maar uh, ja, schijnbaar hebben we het niet kunnen doen. Ja, want je begint er zelf al over. Het was natuurlijk een grote teleurstelling. Afgelopen week in de Oekraïne, dat speelde vandaag dus mee. Ja, nou teleurstelling, we waren op zich wel heel positief daarna. Zo van, nou, gaan we, dit helaas, maar het ligt achter ons en we gaan nu vol voor, uh, voor de competitie. Maar het is toch mentaal wel moeilijk. Je merkt met de concentratie, het gaat heen en weer. En uh, ja, dat is gewoon moeilijk na zo'n wedstrijd. Ja, want het rare is, jullie hebben Pollux eerder verslagen dit seizoen met 3-0. Nu uh, 3-1. En, en ik merkte een enorme wisselvalligheid. Uh, gebrek aan concentratie dus. Uh, weet ik niet. Ik uh, ben benieuwd wat de andere speelsters. zijn. We gaan zo even bij elkaar zitten en even erover hebben. Maar uh, nou, ik denk dat het gewoon... Uh, ja, we hadden niet echt uh, onze dag. En, uh, Misschien is het logisch na een Europa-wedstrijd, misschien moet je, moet je zo professioneel zijn om dat uh, wel te kunnen. Nou ja, dan uh, hebben we onze les geleerd vandaag. Ja, ik zag jullie in de time-out nog wel even met elkaar praten om te kijken of er nog wat aan te doen Wat Waar heb je het dan over? Over van alles. Uh, wat je zelf fout doet, wat zij, uh, uh, wat zij doen. Je analyseert dat uh, als team en ook met de coaches natuurlijk. Dus dan krijg je tips en dan heb je het over hoe je dingen aan gaat pakken die er eerder fout zijn gegaan. En uh, nou ja, sommige dingen zijn verbeterd en sommige niet. Ja. Ja, je lacht erbij. Uh, maar oké, okay, er is nog niet zo heel veel verloren trouwens. De play-offs komen er nog aan. Ik neem aan dat jullie nog steeds voor een nationale titel gaan. Ja, daar gaan we zeker voor. En, uh, nou, we hebben gewoon een zware periode en uh, moeten we onze focus nu leggen. We, volgende week uh, hebben we een dubbel weekend. En uh, ja, elke wedstrijd is belangrijk. En uh, nou, we hebben deze verloren. Dat is zeker. Het uh, is dus niet dat ik lach uh, van blijdschap of zo. Maar, uh, ja, relativeren heb ik geleerd in mijn ervaring, denk ik. In jouw lange, lange carrière? Ja, denk het wel, ja. Dank je okay, wel. Susan Frederiks van Weert zijn verloren dus met 3-1 van Pollux. Leiden den bos de slotfase, Leo Kersen. 57 seconden, stand 61-63. Het verschil van twee is bijna de hele wedstrijd niet op het bord geweest. Roger Jansen nu met de bal en Arvind Slachter die een fout maakt. Ja, twee internationals verkennen elkaar natuurlijk door en door. En dan weet de Slachter, net als ik, dat het geen slimme fout is. Want Rogier Jansen is echt een trefzekere speler vanaf die vrije horenplein. Er zit wel een klein verhaal aan die Rogier Jansen. Eind uh, november, toen had de bos een uitwedstrijd tegen Leeuwarden. Toen ging hij, werd hij gewisseld. Toen werd hij zo boos op zijn coach. Zo enorm boos dat hij door de club een week geschorst werd. Kreeg hij een weekje bezinning. Maar het heeft hem goed gedaan. Want ik vind hem de beste speler in aanvallende zin bij de Bos. Nu paast hij de bal van de achterlijn naar zijn medespeler Mils. Die gaat hem omhoog. En er wordt een fout op hem gemaakt. Zat de klok weer stil. 50 seconden. Hij krijgt mils twee vrije worpen. Er worden belangrijke vrije worpen. Uh, al denk ik dat er nog wel uh, een aantal scores komen in die laatste 50 seconden van deze wedstrijd. Het is raar. De Bos had echt 37 minuten de wedstrijd op slot. Maar tegen de emotie van Leiden hebben ze gewoon helemaal niks in te brengen. En dat is natuurlijk een sterk punt van Leiden. Die emotie gedragen door het publiek. En dan McGee en Bekkering die de ballen erin gooien. Mills nu voor Den Bos, Die gooit die Vrije Worp erin. Nou, daar worden die Amerikanen voor naar Nederland gehaald om dit soort ballen te maken. Dat doen ze niet altijd. Maar hij schiet de eerste raak. Het is verschil drie punten. Mills op de Vrije worp -lijn. Hij stuit het even met de bal. Hij heeft natuurlijk ongeveer 900 man tegen zich. En er is een kleine 100 uit Den Bosch meegekomen. Maar die tweede vrijhulp, die gaat er ook in. En dan is er een time-out voor de coach van Den Bosch. Dat snap ik dan weer niet helemaal. Hij staat 4 punten voor. Er is nog 50 seconden te spelen. En dan neem je een time-out. Want ik denk dat hij in de restant van deze wedstrijd, die 50 seconden, nog wel even nodig heeft, die time-out. Maar wie uh, ben ik om daarover te oordelen op dit moment? Den Bosch staat voor 4 punten. En dat is een feit. Uh, twee teams, de nummers 2 en 3 van Nederland, die bezig zijn aan een enorm goede reeks. En er gaat er een aan een eind aan komen. Leiden heeft 12 competitiewedstrijden op rij gewonnen. Den bos 7. Het record dit seizoen staat op naam van Groningen. De kampioen won de eerste 13 wedstrijden van dit seizoen. De eerste nederlaag die zo opliep in wedstrijd 14 was in den Bosch. En het zou wat zijn, natuurlijk als Leiden in een uh, reeks: een poging om die 13 van Groningen te verbeteren. Ook tegen de Nederlaag aanloopt, tegen den Bos. Daar lijkt het een klein beetje op met nog 50 seconden te spelen. Maar 61, 65. Leiden krijgt zeker nog twee keer balbezit. En met twee keer balbezit kan je gewoon zes punten maken en dan win de wedstrijd. Zo simpel is het als de Bos niet scoort. Maar dat gaat zich zometeen ontvouwen. Nog iets opmerkelijks in die reeksen. Leiden won dus 12 wedstrijden op rij met een verschil van bijna 13 punten per wedstrijd. De Bos won die 7 wedstrijden met een verschil van bijna 22 punten per wedstrijd. En kreeg over die wedstrijden maar 58 punten gemiddeld tegen. Nou, dat zijn ruime overwinningen. Het geeft ook aan hoe groot het krachtverschil is in de Nederlandse eredivisie tussen Groningen, Leiden, Den Bosch en de rest. Groningen won vandaag ook heel dik van Nijmegen. Dat is de nummer 4 van de ranglijst. Waar er waren weer meer dan 20 punten verschil. Ja, en eigenlijk is dat helemaal ja, niet leuk. De bovenste drie tegen elkaar, dat wordt spannend. Maar de rest, ja, ja, tja, wat moet je ervan zeggen? We gaan in ieder geval verder met deze wedstrijd. De termout van de coach van Den Bosch is voorbij. Hij weet toch hopelijk wel dat het zijn laatste timeout van deze wedstrijd was. Toon van Helft heeft er nog één. De klok tikt. En dan gaat hij Jackson, de spelverdeler. Wie zoekt hij? Arvin slachter aan de rechterkant van het veld. Die gaat geen drie punten schieten met Rogier Jansen voor hem. Hij zoekt Monta McGee, maar die wordt goed verdedigd. Dan valt iedereen om. En dan vindt hij Jackson aan de rechterkant. Die gaat voor de drie punten en die gaat erin. Jackson steekt zijn eerste drie punten van deze wedstrijd. Hij schiet hem maar in. is dus het 64-65. De 35 seconden te spelen. De Bos krijgt de bal met heel veel moeite in het spel. En dan is hij bij Julian Mills. Hij wil die fout wel op hem gemaakt hebben, want hij schoot net ook bij de vrije woordperaag. Is er nog 25 seconden te spelen. Stand 64-65 tussen Leiden en Den Bosch. Nog 20 seconden en nog 8 seconden op de shotklok. Dat is belangrijk. Moet Nils alleen gaan? Nee. Hij paast af naar Turner. Turner omhoog. Die komt tegenstander tegen. En de kleinste man van het veld, die krijgt een buts in de lucht. Maar hij gooit hem er wel in. Staat de Bosch voor. 64-67. 10 seconden, 9 seconden. Leiden heeft drie punten nodig. Jackson gaat omhoog. En hij gooit hem erin. Dat is een knappe actie, maar hij telt maar voor twee. 66-67. En nou zal Tom van der toch zijn laatste time-out gaan nemen, neem ik aan. Of doet hij dat niet? Nou, dat lijkt mij toch wel. Of, uh, nou ja, ik zal het niet hard roepen, want zeg ik het nog voor. De Leiden heeft in ieder geval een flinke pres nodig. Of een snelle fout om aan balbezit te komen. 66-67. Nou, de spanning zit echt in de slot van deze wedstrijd. De eerste 37 minuten was niks aan. De Bos verdedigde uh, als een heer en een meester. Maar het is helemaal gekanteld. 66-67. Nog 5,4 seconden. Krijgt een Bos de bal in het veld. Rogier Jansen krijgt de bal. En die dribbelt heel hard naar de andere kant. En de kleine man is heel snel. En hij dribbelt gewoon de tijd uit. Kees Aakboom krijgt de bal. Maar Rogier Jansen is toch de man van de wedstrijd. De topscorer. Hij dribbelt gewoon die laatste 5 seconden. En één keer van rechts naar links op het veld voor mij. Hij dribbelt gewoon de tijd uit. En Leiden maakt een kardinale tactische denkfout. Door het niet heel snel een fout op hem te maken. Nu is Rogier Jansen wel echt heel snel. En dat doet hij heel slim, maar het is echt uh, ja, een tactische fout van uh, Leiden. Ze komen terug tot 66 en 67 in deze strijd tussen de nummer 2 en 3. Maar Den Bos wint. Ze hebben de hele wedstrijd op voorsprong gestaan. Het was opwankelen, uh, Den Bosch, in de laatste 10 minuten. Maar ze winnen wel. Eindstand Leiden-Den Bosch, 66 en 67. Cindy Lauper met early in the morning. Maar het is nu late in the evening, want het is 4 voor half 11. Buitenlands voetbal langs de lijn. Het buitenlands voetbal ging in Duitsland. Daar won koploper Brucia Dortmund gisteren al bij de hervatting van het seizoen. Uh, bij Leverkusen werd met 3-1 verslagen. Bij Leverkusen was één van de achtervolgers. De andere was Mainz en die verloor met 1-0 bij Stuttgart. Uh, terecht, Rachna niet mee dat Mainz verloor. Nou nee, want dat elftal was eigenlijk helemaal niet zoveel minder. Ik denk zelfs dat Mainz misschien wel beter was. Vooral uit spelhervattingen in, in die wedstrijd. Maar Stoenkart wint dus wel met 1-0. Martin Harnik, 0-0 ruststand. Ja, ook een doelpunt wat een beetje op een. Op een vervelend vervelende, lastige, onterechte manier tot stand komt. Maar goed, het, het telt wel. En uh, dat is waar het om gaat. Bruno Labbadia kon ook wel wat punten gebruiken. En die krijgt ze dus met, uh, met Stuttgart. Ja, de bayern München pakte weer eens geen drie punten. Tegen Wolfsburg werd het 1-1. Kampioenschap kan nog wel, maar het wordt wel moeilijker en moeilijker. Uh, de aanvoerder van uh, Bayern, Mark van Bol. Kampioen uh, verlies ik nooit uit het oog. Omdat we uh, 16 punten achter staan en nog 16 wedstrijden te spelen. Maar het is natuurlijk wel Het is natuurlijk hartstikke moeilijk gemaakt. Maar uh, die plaats 1 verlies ik natuurlijk niet uit het oog. Uh, maar nogmaals, we hebben het onszelf niet, niet makkelijker gemaakt vandaag... door weer uh, twee onnodige punten te verspillen. Nee, want door dat gelijke spel van Bayern en de winst van Dortmund... is het gat tussen beiden nu 16 punten. Nou, dat kan je toch gewoon vergeten, Rachman, dat kampioenschap van Bayern. Ja, want Mark van Bommel houdt de moed er wel in. Maar Louis van Gaal, die zei na afgelopen van die wedstrijd... Uh, we kunnen ons beter gaan concentreren op plaats 2. Want dat gat is uh, veel minder groot. Dat scheelt drie punten tot aan, uh, tot aan Mainz, dat dus vandaar drie punten liet liggen. Arjen Robben, uh, ja, God, die zei ook al... Hè, we kunnen ze bijna feliciteren in Dortmund al. Ze kunnen bijna naar het plein. Uh, misschien probeert hij op die manier nog wat drukker op te leggen. Maar ja, kijk je dan bijvoorbeeld naar uh, de Beeldzaai-toen, goed ingevoerd. En toch altijd uh, een factor van belang. Bye-bye. En dan op de Bayern-manier natuurlijk uh, met B-A-Y uh, gespeld. Bye-bye. Schalen was daar de kop na afloop van die wedstrijd. Kortom, uh, zeg maar dag tegen je, met je handje tegen de schaal... Ja, ze kunnen zich beter gewoon even uh, een pas op de plaats maken. Kijken wat er in de komende periode gebeurt. Maar als je meteen twee punten laat liggen in de eerste wedstrijd na de winterstop, je staat er 16 achter. Nou ja, goed, daar hoef je geen geleerde voor te zijn om te zeggen dat dat natuurlijk loodzwaar wordt. Ja, had er meer in tegen Wolfsburg? Uh, ja, zeker. Want uh, ze komen met 1-0 voor. Spelen een hele sterke uh, fase. Tegen een tegenstander waar de trainer Steve McLaren van Twente kampioen geworden onder druk staat. Uh, van Bommel krijgt dan een hele grote kans. Zeg, oog in oog met uh, de keeper. Nou, die kans gaat verloren. Laam krijgt dan, hè, aanvoerder van Duitsland, uh, een penalty. Mist Misty. Nou ja, uh, een geluksgoal. Van Müller dan, dat, dat zorgt ervoor dat Bayern met 1-0 voorkomt. Een, een, een, kans, een, een kans van via Kraft, dat is de nieuwe doelman, komen we volgens mij zo nog eventjes op. Mm -hmm. Doelpunten afgekeurd, doelpunten buiten spel. Ja, zeg het allemaal maar, een penalty gemist ook nog eens een keer door Wolfsburg. Aan het einde van de rit valt die gelijkmaker laat, Sascha Rieter. Een geweldige fout gaat er trouwens aan vooraf van, van, Laam, of van Schweinsteiger, pardon. Andere Duitse international op de achterlijn. Ja, ik denk dat het toch wel een beetje voelde als gerechtigheid. Hoewel Bayern deze wedstrijd veel eerder had moeten beslissen. En dan had het nooit in de problemen gekomen. Dus ja. je kan er een beetje tweeledig tegenaan kijken. Maar Bayern had die wedstrijd kunnen winnen. Maar ja, Wolfsburg kreeg ook zijn mogelijkheden. Ribéry raakte al snel geblesseerd. En toen? Ja, ja toen kwam hij. Robben. In der 25. Minute, Louis van Gaal weiß, dass es für Ribery einfach nicht mehr weitergeht. Eine neue Geschichte, ein neues Kapitel in dessen langer Krankenakte. Und Robben, ist der noch der alte? Was hij nog de oude? En toen kwam hij. Uh, ja, zeker. Die deed helemaal niet verkeerd. Want Mark van Bommel zei afloop. Ja, ik was toch wel even dat ik dacht, hé, hey, weet je wel, daar komt hij. Is dat niet erg snel? Uh, Praat ook nog even bemoedigend op Robbe in. Maar Robbe liet zich wel zien. Had wat lekkere acties aan de zijkanten, naar binnen trekken. Dat, dat kennen we allemaal wel van. Een paar goede schoten ook. Met een beetje geluk en net iets meer finesse. Misschien vliegt van bal er nog een keer in ook. Maar hij maakte fitte indruk. Het was wel zo dat hij in de rust nog even extra sprintjes, bewegingen maakte. Als eerste uit de catacomben, zoals ze daar geloof ik zeggen. Maar de, de kleedkamer kwam om zich nog even extra op te warmen met die, met die hemstring. Maar ja, dat zag er eigenlijk heel goed uit. En dat zal uh, Louis van Gaal zeker moed geven. Dat viel absoluut niet tegen. Vervelend Het is natuurlijk wel dat Ribéry onderzocht moet worden. Trapt iemand hard op zijn voet. Daarbij verdraaide hij zijn knie. En dat moet morgen duidelijk worden. Of misschien wordt dat ook wel maandag. Wat er met Ribéry aan de hand is. En die is natuurlijk al vaak geblesseerd geweest de afgelopen periode. Lang geblesseerd geweest. Dus dat is wel heel vervelend. Maar Robben zag er goed uit en is terug. Ja, Hij was zelf ook blij trouwens.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 alles goed doorstaan, dus daar absoluut geen probleem. Het was inderdaad wat langer dan verwacht. Ik was er ook niet helemaal gelukkig mee. Als je zes maanden niet gespeeld hebt en je moet met een hele korte warming up moet je zo het veld in. Dan is dat niet, niet heel handig, maar ja goed. Nou ja, dat was Robbe dus, maar de laatste weken wordt er vooral gepraat over Mark van Bommel. En de vraag was natuurlijk steeds, blijf je nou bij Bayern of ga je weg? Ik concentreer me volledig op Bayern München. Ik ben hartstikke trots dat ik hier aanvoerder ben. En al het andere doet mijn zaakwaarnemer Mino Raiola en ik hou me alleen maar bezig met voetbal. Als hij belt, uh, dan bellen we niet alleen over, over aanbiedingen of wat dan ook over, over het spel, hoe gaat het, hoe voel je je. Dat zijn normale dingen die je altijd bespreekt met je zaakwaarnemer. En nogmaals, ik concentreer me op Bayern München en al het andere doet hij. Ja, en dat was dus van bommel. Nou ja, dan is er ook nog veel te doen geweest. Die zei het al over de keeper. Moest nou uh, Boet, de, de, de hervaderman of Kraft, de jongeling uh, in het doel staan? Van Gaal koos uiteindelijk voor die 22-jarige keeper een goede keus. Ja, want uh, ik zei volgens mij net al, hij uh, trapt een bal uit. Dan wordt er weliswaar met geluk gescoord door Müller. Maar uiteindelijk geeft hij wel een voorzet. Hij stopt een penalty uh, die vervolgens dan via de bovenkant of de zijkant van de paal of de lat uh, naast gaat. Het was een beetje de hoek. Wat dat betreft heeft hij zich laten zien sinds 2004 bij uh, Bayern München. Hij heeft uh, op het derde Bundesliga niveau gespeeld. Plekjes opgeschoven in de hiërarchie. En, ja, en wat een naam hè, voor een keeper. Kracht betekent natuurlijk wel gewoon. Denk even aan lastkrachtwagen. Gewoon, eh, nou ja, kracht. Dat is mooi. Dat is goed. Eens kijken of Galen het met jou eens is. Hij had zijn eerste spiel gespeeld. Oké. Dat was niet slecht. We moeten afwarten wat zijn de tweede, dritte en vierde spiel werd. Dat is wichtig. Niet één spiel. Nee, veel spelen moeten we dat beoort Ja. Dat zei Vergaal. Eén Zwaluw is nog geen zomer en dan in Duits, uh, rachter. Zo gaat dat, hè? Ja. Uh, dan nog even naar uh, de collega van Vergaal bij Wolfsburg. Steve McLaren, de uh, vorige trainer van FC Twente. Ja, uh, weer geen, twee, uh, geen drie punten, maar slechts eentje. Uh, hij wordt steeds meer genoemd als uh, degene die er als volgende uitgaat. Hè? Nou, dat is mooi. Hè, hebben Ze in Duitsland een, een naam voor wankeltrainers, noemen ze dat. Dus uh, ja, wankele positie slaat dat natuurlijk op. Hij stond tweede op de lijst, overigens, achter de coach van, uh, van HSV, Ar Armin V. Ja, maar die won dit vanavond. Ja, wat dat betreft is hij misschien wel een plekje op die lijst gestegen. Ik denk dat het punt hem goed uitkomt, maar er wordt wel gezegd... en dat is dan uit de toen dat er achter de rug van McLaren om al gesproken is... misschien met Huub Stevens. Uh, die heeft het bij uh, Salzburg uh, wat minder naar zijn zin. Althans, er wordt gezegd dat hij daar toch wel onder druk staat. Staat niet bovenaan en dat wil Red Bull, die grote sponsor, daar wel dus... Het enige wat je erbij moet zeggen is dat als er in Duitsland... bij een grote club een trainer onder druk staat... dan is de naam van Stevens er al snel bij. Die wordt snel genoemd. Dus wat dat betreft... en wat ik er nog bij wil zeggen met betrekking tot McLaren is... Eh, Jaco is daar natuurlijk wel vertrokken voor 35 miljoen. 35 miljoen. Aan nou, Manchester City verkocht. Eh, ja, nou ja, een klein excuus is er dus wel voor, voor de Engelsman. Ja, eh, we hoorden je eerder bij Selcom 04 tegen HSV. 1-0 voor HSV, doelpunt van Ruud van Nistelrooy. Nou ja, of, het was het een, of was het zijn hand? Er is trouwens wel meer te doen om... Uh, zijn uh, persoon. want uh, ja, Gaat hij nou naar Real Madrid of niet? Is dit nou serieus? Nou, ja, Misschien heeft hij binnenkort wel weer Van goal. Uh, hij heeft gezegd dat hij uh, ja, af wil wachten... of moet wachten wat er gebeurt. Hij heeft wel voor de wedstrijd tegen zijn trainer gezegd... Uh, ja, ik ben ervan op de hoogte dat ze me graag willen hebben. Op een persconferentie in Madrid... heeft uh, de coach van uh, Madrid, José Mourinho, gezegd... dat hij heel erg blij zou zijn... Uh, vrij vertaald als Ruud van Nistelrooy zou komen. Hè, als vervanger van de geblesseerde Higuain... Uh, het klinkt toch allemaal betrekkelijk serieus. Hij heeft nog een contract voor een half jaar. Uh, ja, daar moet op een bepaalde manier, zou je zeggen, toch wel onderuit te komen zijn. Dat moet geen uh, ja, vele miljoenen kosten. Maar uh, ja, HSV zal moeten kiezen. Hè. Wat willen we, sportieve ambitie? Is er een vervanger op de markt? Is er iemand die we kunnen krijgen voor een bedrag wat we vangen voor, uh, voor Van Nistelrooy? Maar dat hij zelf wil, dat, uh, dat lijkt wel duidelijk. Uh, er waren geruchten dat hij dreigde om het hotel te verlaten... waar het, zeg maar... Uh, ja, zijn ploeg HSV zich had verzameld met het oog op die wedstrijd tegen Schalke. Hij was trouwens matchwinner. Hè? Maar of dat echt zo is. Dat wordt weer ontkend. Maar het, het speelt serieus. En het voelt serieus. En uh, waarom ook niet. Ja. Bert van Marwijk, de bondscoach... zat op de tribune bij die wedstrijd. Ja, er zijn weinig wedstrijden in Nederland... waar hij zoveel internationals tegelijk ziet. Ja, Matthijs is geblesseerd weliswaar natuurlijk... bij HSV. Maar Elia in de basis. Uh, Ruud van Nistelrooy in de basis. En aan de kant van Schalke, we hebben hem nog niet genoemd... Uh, klaas Huntelaar. En die heb je die kon... nog gezien? Nee, die heb ik niet gezien. Ik heb <laughs> tijdens de wedstrijd twee keer gekeken... of hij niet toevallig uh, op een onbewaakt ogenblik gewisseld was. maar die maakte een hele zwakke indruk. Dat gold eigenlijk ook voor Raoul, die daarvoor in staat. Want uh, ja, die heeft er negen. Volgens mij heeft, van, uh, heeft de Huntelaar er zeven in liggen. Scoorde al twee maanden niet in de Bundesliga. Toch wel wat kritiek gekomen. En eigenlijk zei zijn coach... Uh, ja, ik verwacht veel van hem. Felix Magath zei dat. Ik denk dat hij er meteen zal staan weer. Fris in zijn hoofd in de winterstop. En hij heeft alles rustig kunnen verwerken, de overstap. En nou ja, hij is er. Maar... Hij was onzichtbaar. Ze speelden nauwelijks op de helft van de tegenstander. Moeizame patronen in dat elftal te zien. Dus ik denk dat Van Marwijk wat dat betreft niet tevreden zal zijn. Laten we niet vergeten dat uh, Huntelaar in zijn afgelopen Interlands... natuurlijk stevast de doelpunt te maken was bij het Nederlands elftal. Maar het draait momenteel niet geweldig bij Schalke 04 met, uh, met hem? Nee, maar ja, goed. Schalke en HSV zijn eigenlijk al uitgeschakeld voor, de, voor, de, uh, voor het kampioenschap. En ook voor de topposities, want het gat met de rest is behoorlijk groot, natuurlijk. Hè? Uh, betekent dat dat er in Gels een keertje gemord wordt? Ja, maar er wordt in Duitsland momenteel heel veel gemoord. Er wordt in Stuttgart gemoord. Behalve bij Borussia Dortmund. Nou ja, uh, wat dacht jij van Dortmund? Uh, wat dacht je van Mainz? Want die verliezen weliswaar, maar staan nog altijd op die tweede plaats. Maar er zijn heel veel ploegen die heel veel willen, die heel groot zijn... en die het toch allemaal eigenlijk maar moeizaam maken... als je gaat kijken naar HSV, tiende plaats... Uh, hè? Het is, het is kijken of ze nog Europa League voetbal kunnen halen. Zou misschien weer een extra reden kunnen zijn voor Van Nistelrooy om te denken... ja, dit wordt een betrekkelijk anoniem seizoen. Dus eh, liever misschien om de Champions League spelen, om de Spaanse titel... met, eh, met José Mourinho succes te trainen, met Ronaldo. Dat, dat zou allemaal zomaar kunnen. Maar het is een feit dat er wordt heel veel gepraat, er zijn heel veel geruchten. En ja, wat er dan van waar is, dat zullen we waarschijnlijk pas over een week of twee weten... als die transfermarkt dicht zit. En dan weten we ook wel een beetje welke trainers vermoedelijk het seizoen ja, normaal gesproken kunnen afmaken. Oké, okay, bedankt, niet meer. Nog even de stand. Borussia Dortmund na 18 wedstrijden. 1 over de helft, dus eerste met 46 punten. 13 meer dan Mainz en Leverkusen. En uh, 15 meer dan Hannover. Maar Hannover heeft nog een wedstrijd te goed. Die heeft er pas 17 gespeeld. Bayern München is 15e En heeft 30 uit 18, staat dus 16 punten achter. Dan de Premier League. Daar heeft Manchester City de koppositie gepakt. In eigen huis werd Wolverhampton met 4-3 verslagen. Maar de trainer Mancini... Vindt die koppositie helemaal niet belangrijk. We moeten niet denken aan We must think that uh, to improve every game, to win every game possible. Carlos Tevez scoorde twee keer voor City en komt ermee op 14 goals. Hij heeft nu evenveel doelpunten als Berbatov de topscorer van Manchester United. Arsenal won uit tegen West Ham 3-0. Het openingsdoelpunt werd gemaakt door Robin van Persie. En ook de 3-0 uit een strafschop kwam op naam van Van Persie. Chelsea won eindelijk weer eens. In eigen huis waren de bleus met 2-0 te sterk voor Blackburn Rovers. Het tijd is gekeerd voor het team van Ancelotti. Ik denk zo, want het moment is gegaan. We komen terug to, to om een goed resultaat te bereiken. Het is niet easy om terug te komen en de the te Voor de eerste position, maar we moeten het proberen. Ja, het is niet makkelijk om het gat nog te dichten... maar we moeten het gewoon proberen, zegt Ancelotti. Stoke City won van Baltimore 2-0... waar Spromwich. Albion was met 3-2 te sterk voor Blackpool en Wiccan Athletic. En Fulham hielden elkaar met 1-1 in evenwicht. Morgen nog de topper tussen Tottenham Hotspur en Manchester United. City uit Manchester gaat een kop. 45 uit 23. Maar let goed op het aantal wedstrijden van elke ploeg. Want Manchester United heeft één puntje minder dan City. Maar heeft ook drie wedstrijden minder. En speelt dus morgen tegen Tottenham. Uh, heeft 44 uit 20. Dan Arsenal. Dat heeft 43 uit 22. Kan dus ook nog boven City komen als die ene wedstrijd gewonnen wordt. En dan op de vierde plaats. Dan is er een behoorlijk gat met Chelsea. Want dat staat uh, vijf punten achter op Arsenal. heeft 38 uit 22. En dan Tottenham is vijfde. Heeft er 36 uit 21. Dan de Primera División. Daar komen Barcelona en Real morgen in actie. De best of the rest. Villarreal won met 4-2 van Osasuna. Atletico Bilbao tegen Racine Santander eindigde in 2-1. Real Zaragoza won met 1-0 van Levante. En Sporting Gijon was met 2-0 te sterk voor Hercules. Ketaffe ging op eigen veld onderuit dik. 4-0 tegen Real Sociedad. Dan Italië. Inter tegen Bologna. Zonder de geblesseerde West die snijden, werden er toch nog 4 voor Inter, de regerend landskampioen. Eerder op de avond speelden Napoli en Fiorentina. Gelijk tegen elkaar doelpuntloos. 0-0 dus. En in Schotland won de koploper Celtic met 3-0 van Hibernian. Met drie wedstrijden meer gespeeld heeft Celtic 5 punten meer... dan Glasgow Rangers, dat Hamilton met 4-0 versloeg. Took the back door to my mind. And then I spoke, I counted all of. Till the end of all day time, when I was gonna keep all our secret signs on our love I was made to believe that our love will grow. Old. We were gonna live in a tree house and make babies, and we were gonna bury our ex-lovers in the ground. Signs I love us. I was made to believe that I love her so We were gonna live in a tree house and make babies and Free House Song van Anne Brun. Van Danny Makkeli en Jeroen Sanders gaan we de komende jaren nog heel veel horen. Ze zijn allebei midden twintig en inmiddels scheidsrechter in het betaald voetbal. Makkeli is met ingang van dit jaar zelfs gepromoveerd tot internationaal, internationaal scheidsrechter. Makkelie en Sanders hebben veel gemeen. Beiden hingen al vroeg de voetbalschoenen aan de wilgen... omdat ze het fluiten van wedstrijden veel leuker vonden. Dat en meer vertelde de heren aan Ronald van der Geer... tijdens de persdag van de Nederlandse arbitrage in Turkije. Ik ben Danny Makkely, 27 jaar oud. Ik kom uit Dordrecht en uh, op dit moment scheidsrechter betaald voetbal. Want hij uh, krijgt terecht zijn tweede gele kaart K en kan naar de kant uh, gegeven door Danny Makkely. Mijn naam is Johan Sanders, ik ben 25 jaar en ik kom uit Doetinchem en nu junior scheidsrechter voor de KNVB. Nou ik denk dat hier eerder rode kaarten en doelpoeder gaan vallen want het uh, regent nu werkelijk over tredingen. En scheidsrechter Johan Sanders heeft uh, alle mogelijke moeite om de wedstrijd uh, onder controle te houden. Denny Makkeli en Jeroen Sanders dus. Gestopt als voetballer in de juniorentijd en als scheidsrechter de moeilijke periode bij de amateurs overleeft. Want iedereen moet beginnen bij de jeugd en veteranen op zaterdag of zondagmorgen. En het plezier is alleen maar groter geworden. Sanders, Marius Makkeli legt uit dat er nou eigenlijk zo leuk is aan dat fluiten. Alles is leuk aan het fluiten. De uitdaging om een wedstrijd tot een goed einde te brengen. Om in, uh, in topsport zelf ook een topprestatie te leveren. En wat is er nou mooi dat iedereen na afloop van de wedstrijd positief over de arbitrage praat? Ik denk dat dat een hele grote uitdaging is. De grootste uitdaging vind ik dat er zo ontzettend veel factoren zijn die eigenlijk jou proberen te beïnvloeden in die wedstrijd. En dat je dan toch moet proberen om daar boven te staan en om dat allemaal te managen. Je bent eigenlijk een manager van een wedstrijd. En als dat lukt en als dat inderdaad zonder al te veel opvallende zaken gebeurt, ja, dan geeft dat wel een kick. Ja. Meneer, had jij het idee, Jeroen, van hé, hey, dit kan wel eens wat worden? Ja, eigenlijk uh, ging het al wel vrij snel dat je het idee had van het is hartstikke leuk. En je krijgt ook, uh, omdat je je jong bent natuurlijk best wel wat aandacht vanuit het district, vanuit de begeleiding. Uh, dus eigenlijk word je al vrij vroeg opgepikt uh, door de talenten, scouts zeg maar, van de scheidsrechters. Um, en in mijn eerste jaren ben ik een redelijk aantal keren snel gepromoveerd. En dan heb je al wel het idee van, hé, hey, ik moet wel eens even gaan kijken waar mijn lat ligt. Want die zit wel een uitdaging in. Kun je anders naar voetbal kijken als je, als je scheidsrechter wordt? Ja, absoluut. Je gaat heel anders naar een wedstrijd kijken. Je gaat je veel meer verplaatsen in een scheidsrechter. Uh, je kan veel objectiever ook naar situaties kijken. en verklaren volgens de spelregels. en eigenlijk een stukje emotie eraf halen. Dat, dat is, je beeld verandert duidelijk. Ja. Als ik een wedstrijd kijk, dan kijk ik echt voor 80% naar een scheidsrechter. Wat is zijn uitstaling? Uh, hoe neemt hij zijn beslissingen? Hoe verkoopt hij vooral zijn beslissingen? Wat is zijn houding? Uh, je kijkt eigenlijk alleen maar naar de scheidsrechter van hé, hey, wat doet die man goed? Kan ik daar wat van, van, van leren? Uh, je leert natuurlijk ook van de dingen die niet goed gaan. Maar ja, je volgt toch eigenlijk alleen maar die scheidsrechter. Uiteindelijk uh, weet je ook wel waar die bal is. Maar ja, het, uh, het, de blik is toch vaak op die scheidsrechter. Danny Makkely. Hij en Jeroen Sanders zijn dus jong begonnen als scheidsrechter. En hadden ongetwijfeld in die tijd een groot voorbeeld. Eerst Jeroen Sanders. Ik ben niet iemand die echt uh, idolaat is van een, uh, van een collega. Maar wat je uh, natuurlijk in die fase had, het was... Uh, Eind jaren 90 begin 2000 zeg maar. Nou, de mensen die toen in Nederland aan de top stonden, dat waren uh, Dick Jol, uh, Mario van der Ende, Jaap Uilenberg De goede scheidsrechters. Uh, internationaal had je natuurlijk Colina die voor heel veel mensen het toonwild is van misschien wel zelfs de ultieme scheidsrechter. Door zijn uitstraling en zijn houding. Dus dat zijn wel mensen waar je op dat moment extra op let. Uh, ja, en daar neem je zeker wat van mee. Je kijkt toch van bepaalde stijl of uh, bepaalde manier van, van leidinggeven. Dat je denkt van, hé, hey, dat, dat ziet er goed uit. Dat probeer je een keer zelf uit. En als je denkt, dat past bij mij. Dan denk je van, nou, dan kan ik dat gebruiken. Want je bent vooral in het begin toch zoekende naar een bepaalde stijl waarin je je prettig vindt. En, en wat is er nou mooier dat uh, de voorbeelden uh, op de velden uh, jou daarbij kunnen helpen? Noem eens iets wat je hebt gepakt van iemand anders, wat je in je eigen scheidsrechterzijn hebt gebruikt? Nou, ik denk toch een bepaalde manier van een beslissing verkopen. Je, er zijn hele uh, verschillende manieren in. De een die geeft een overtreding met zijn vinger aan, die geeft hem met een platte hand, uh, dan weer met een vlakke hand. Uh, ja, dus daar zit heel veel verschil in. Ook de manier van aangeven van voordeel, uh, de manier van communiceren. Bijvoorbeeld als je het geen overtreding vindt, hoe verkoop je dat? Dus dat zijn dingen die probeer je uit. Dat doe je op het veld, maar dat kan ook voor de spiegel. Ik heb ook heel vaak voor de spiegel gestaan. Het tonen van een kaart. Hoe kijk je daarbij? Dat zijn allerlei zaken dat je zegt van... hé, wat past bij mij? Hoe komt het over? Kijk ik er heel autoritair bij of komt het juist heel goed over? Je wil juist die acceptatie van de spelers. Maar je ziet niet jezelf. Je ziet niet het gezicht erbij. En het is heel belangrijk van hoe reageert de speler op jou? En hoe kijk ik een speler aan? En ik denk op het moment dat je dat in een spiegel doet... dat je denkt van, hé, als ik zo kijk, komt het helemaal niet over. En zo weer wel. Dus daar leer je juist heel erg van. Je noemde net de naam Eilenberg van de Ende... Jol, dat waren tolkers in het veld. Die waren continu in een ja, soort van dialoog met die, met die spelers. Zijn jullie ook zo? Dat moet je wel zijn. Het is continu een wisselwerking en je moet je beslissingen verkopen, zowel je goede als je minder goede. Maar je moet ook managen, je moet die spelers gaan sturen. En je moet proberen het gedrag van spelers uh, te bewerkstelligen dat je wilt zien. De sportiviteit en respect daarin, uh, fair play. Dat, ja, dat heb je vandaag ook uh, op de bijeenkomst zien gehoord. Dat proberen we in het veld natuurlijk. Door te trekken die lijn. Dus je bent eigenlijk continu bezig met spelen sturen. Met je beslissingen uitleggen, met je beslissingen verkopen. En natuurlijk ook in je communicatie met je assistent en je field Zegt Jeroen Sanders. Maar hij en Makkali zijn wel van mening dat je dicht bij jezelf moet blijven zegt te zijn is een vak. Want volgens beiden is het maar moeilijk te combineren met een fulltime baan. Het werd mijn vak al op het moment dat ik de keuze heb gemaakt dat ik graag het betaald voetbal wilde halen. Uh, daarom heb ik ook mijn maatschappelijke carrière direct al vanaf het begin toch op de tweede plaats gezet. Ik kwam een leidinggevende functie hè, politie? Ja, klopt. Gelijk vanaf het begin ook heel duidelijk bij de politie aangegeven van ik wil heel graag voor jullie werken. Ik ben hiernaast ook scheidsrechter, daarin wil ik de top bereiken. Dus ik zou heel graag willen zien dat we daar een samenwerking kunnen vinden. Dat we elkaar daarin toch tegemoet komen. Dus ik heb die keuze al heel snel gemaakt en uh, ja, dat heeft ertoe geleid dat ik uiteindelijk uh, toch op deze hele mooie positie terecht ben gekomen. Het is echt een professie geworden en je merkt ook wel in uh, de begeleiding dat de, dat de benadering ook steeds professioneler wordt. Uh, zaken die nu aan de orde komen als mediatraining, uh, voedingsleer, trainingsleer. Allerlei zaken die inderdaad een rol spelen in je arbitrage. En ook doordat er zoveel belangen en zoveel druk uh, in die wedstrijden zijn... Ja, dat moet je wel professioneel kunnen doen. Uh, het is niet op zaterdag of op zondag uh, stappen. Het is niet een bruiloft of een verjaardag. Want je bent op dat moment actief in de Nederlandse competitie. Dus dat zijn wel allerlei zaken die op een tweede plaats komen. En dat geeft ook niet. Want wij willen die top bereiken. Wij willen hier graag staan. Hè? Er is niemand die tegen mij zegt, jij moet scheidsrechter zijn. Nee, ik wil scheidsrechter zijn. Danny Makkeli, hij is inmiddels fulltime in dienst bij de KNVB. Hij doorliep de masterclass van Mario van Der Ende, de Hagenaar. Inmiddels ex-KNVB. Waarvan wij weten dat hij graag persoonlijkheden wilde maken van de scheidsrechters. Maar Makkali vond dat van de ene daar in de masterclass... maar Makkali vindt dat van de ene daar in de masterclass... eigenlijk niet in slaagde. Ja, dat klopt. Kijk, uh, ik spreek dan op dat moment alleen namens mezelf natuurlijk. Ik kan niet voor anderen spreken. Uh, wat ik zei, ja, de, de, de, de periode die ik met Mario heb meegemaakt... Uh, daar bewaar ik geen al te beste herinnering aan. Uh, dat heb ik ook in de VI uh, omschreven... Ja, uh, op, ik vond dat, uh, dat je bij hem uh, niet altijd uh, dat kon zeggen wat je graag wilde zeggen. En daarmee juist voorkomen werd dat je die persoonlijkheid kon worden. Zijn wil was wet. Ja, daar kwam het wel op neer. Danny Makkeli en Jeroen Sanders dus. Ze worden gezien als persoonlijkheden. Jonge scheidsrechters die beide doelstellingen afvinken. Amateurvoetbal, betaald voetbal. En bij beide staat er inmiddels een vinkje achter. Eredivisie. Sanders en Makkeli over hun eerste wedstrijd op het allerhoogste niveau. Mijn eerste Eredivisie was Heracles Almelo tegen Sparta Rotterdam. Ja, dat was een fantastische wedstrijd. Was dat anders? Ja, het was zeker anders. Druk, was heel anders. Uh, niet mijn voorbereiding. Mijn voorbereiding naar, naar elke wedstrijd is hetzelfde. Omdat uh, spelers en clubs mogen verwachten van een professionele scheidsrechter... dat hij ook een professionele houding heeft. Maar anders in die zin veel meer camera's. In de Super League één of twee camera's. In de Eredivisie 20 tot 24. Uh, de aandacht er rondomheen is veel groter. Dus je weet ook, iedere fout die je maakt wordt belicht. En omdat het je debuut is, ja, er zijn ook alle ogen op jou gericht. Dus dat geeft meer druk. Wat was jouw eerste eredivisiewedstrijd? Dat is Excelsior Rode JC in uh, oktober van het vorig jaar. Had je hetzelfde gevoel? Die spanning, die camera's. Ja, Danny zegt, je voorbereiding is hetzelfde. Je probeert hem wel hetzelfde te houden. Maar toch zijn er in één keer heel veel mensen die je met jouw voorbereiding gaan bemoeien. Want je krijgt sms'jes, je krijgt mailtjes. Hè. Heel veel mensen leven met je mee. Dus dat, goed bedoeld, hè? Dat, ja, ja, heel goed bedoeld, ook ontzettend leuk. Maar het legt ook wel weer iets meer spanning uh, op de wedstrijd. Dus in die zin is het wel. Uh, ja, wat meer druk. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het voetballen zelf, en ik heb het nu in alle vierde wedstrijden eigenlijk zo ervaren, uh, makkelijker vind. Uh, overzichtelijker. Er zit meer lijn in het spel. Je kan het als scheidsrechter makkelijker lezen. Het is voorspelbaar. En daardoor wordt eigenlijk het arbitreren van de wedstrijd aan zich ook makkelijker. Vier van die, uh, van die Sanders eigenlijk. Een hele goede scheidsrechter. Ja, wat maakt hem zo goed? Nou, in ieder geval dat hij net als ik op jonge leeftijd zich staande weet houden in een toch zeer moeilijke uh, scheidsrechterwereld. En dan bedoel ik niet het schijzerde uh, vanuit waar wij in zitten... maar toch vanuit het uh, perspectief op het veld... met grote stadions, al het publiek, alle aandacht. Wat vind van Makkelie? Ja, dan moet ik natuurlijk ook zeggen dat dat hele goede schijzer is. Je moet niks! <laughs> nee, maar dat is, dat is gewoon zo. Wat ik het, het altijd het meeste aan Danny bewonder in zijn wedstrijden... is de rust die hij uitstraalt. Uh, hij komt eigenlijk ook pas net kijken... hij fluit nu een jaar in de eredivisie... en als je ziet hoe makkelijk en met hoeveel overtuiging dat gaat... en hoe hij dat kan overbrengen op de spelers... ik denk dat dat zijn kracht is. Het was vechten, vallen en opstaan. In de basketbalcompetitie won Den Bosch 67-66 van Leiden. En dat was mede te danken aan een supersnelle speler. Rogier Jansen, wel zo ooit nagedacht om mee te doen aan de Olympische Spelen op de 100 meter? <laughs> uh, nou, dan, dan ga ik niet heel succesvol zijn, maar... Nee, het was, uh, we kwamen met een, be een beetje met geluk weg op het einde. Dat ze niet uh, nog een foutje... Uh. Maakte, want anders had ik nog, uh, nog twee. Hoe, hoe, hoe snel loop jij normaal gesproken van de ene achterlijn naar de andere achterlijn? Nou, dat is wel grappig. Want de coach zegt ook wel eens. Van, uh, als we sprints moeten trekken op de training, training. Dan loop ik ergens in het midden omhoog. Maar met een bal ben ik altijd de snelste. Dus dat vindt hij ook altijd merkwaardig. Maar uh, nee, ja, het, was, het was een beetje stom van hun. Want uh, ze, ze hadden een fout kunnen maken. En dan uh, had ik twee maal. Dan nou, was er nog een laatste schot. Maar ze deden het niet. Dus, uh, yeah. Het was niet dat jullie uh, te vroeg dachten. We zijn er al? Nee, absoluut niet. Want ik denk zelfs nog dat... Uh, ja, ze kwamen nog tot twee en uh, Skip Mills mag twee mannen aanleggen en die schiet ze gewoon heel koeltjes erin. Dus dat geeft wel aan uh, dat we redelijk geconcentreerd waren. Je hebt een akkerfietje gehad een tijdje geleden met de coach. Een ruzie, je werd even geschost door de club. Is dit jouw sportieve revanche? Nee, helemaal niet. Het uh, was inderdaad wat je zegt. Door de club Ja, uh, yeah, was het enige... Yeah. Hoe heb je weer dat frictie tussen mij en de club. En voor de rest uh, ook nooit problemen met de coach gehad hoor. Dus uh, ja, dat uh, heeft er niks mee te maken. Hè. Ja, Niet alleen was je nu die man van de laatste vijf seconden. die als Pieter González over het veld dribbelde. Maar ook in aanvallende zin vond ik je de beste bos vandaag. Nou, dankjewel. Uh, ja, ik probeer gewoon. Uh... Eerst het team beter te laten spelen. Gewoon een snelheid in de ploeg te brengen en iedereen in stelling te brengen. En daarnaast probeer ik ook mijn drie punters te pakken. En nou ja, het is lekker als, het, als die vallen. Wat zegt deze overwinning nu? Wat zegt het? Uh, niet veel. Uh, ik bedoel, zij winnen twee maanden geleden, twee keer van ons. En, uh, het gaat er uiteindelijk om wie, wie het beste in vorm is in de playoffs. En uh, wij bouwen nu naar. Naar een piek toe. En, uh, ja, het, is het is gewoon lekker dat je nu, als je verliest, sta je uh, drie wedstrijden achterop leiden. En dan is de tweede plek redelijk uit zicht. En nu, uh, nu kom je dichterbij ze voelen ze onze adem in hun nek. Dat is een lekker gevoel. Oké, okay, we staan vlak bij de kleedkamer, sprint je naar de douche? Yes. Hey, is goed. Dankjewel. Yo. Roger Jansen van Den Bosch dat met 67-66 won van Leidenwoorden in gesprek met Leon Kersten. Ik kan short track en veldrijden om de wereldbeker. Dat zit morgenmiddag in Langs de Lijn. En verder nog een heleboel andere dingen. En straks is er nog een uur met het oog op morgen. Stefan Sanders zit hier dan achter de microfoon. Nog een heel prettige avond.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 12 uur. Het nieuws van alle kanten. Morgen in Buitenhof het eerste grote televisie-interview met premier Mark Rutte. Drie maanden aan de slag en door vriend en vijand geroemd om zijn frisse stijl. Maar het grote werk moet natuurlijk nog komen. Afghanistan, Europa, de bezuinigingen. Mark Rutte in Buitenhof. Morgen 5 over 12 op Nederland 1. Hey, Rachid. De nieuwe mobiele website van de Kringloopwinkel ziet er top uit. Bedankt voor je inzet. Groetjes Marlies. Nou, dat is toch leuk dat ze aan me denkt. Geef ook een compliment aan een vrijwilliger op evengeven.nl. Hey, how do je je two-girls, hak? Huh? 100% Esther. I love you.